Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is meer bekend over het tegenoffensief van Oekraïne. Opnieuw zouden er dorpen in het oosten van het land zijn heroverd op de Russen. Ondertussen wordt er nog steeds puin geruimd na de damdoorbraak van vorige week. Er is onder meer een team van 15 vrachtwagens... met pompen, reddingsvesten en boten onderweg vanuit Nederland. Er moet meer onderzoek komen naar een arrestatie met een taser... afgelopen vrijdag in Rotterdam. Een man van 32 overleed toen, vlak nadat hij op die manier werd opgepakt. De Rijksrecherche onderzoekt nu of de taser iets met zijn dood te maken heeft. Heeft. Maar volgens Amnesty International is dat onderzoek alleen niet genoeg. Zij zeggen dat het vaker misgaat. Het aantal kernwapens dat direct kan worden ingezet is weer toegenomen. Lange tijd werd het even minder, maar nu zijn er in een jaar tijd 86 stuks bijgekomen. En daar betekent niet per se dat er meer dreiging is, zegt deze expert, maar hij maakt zich wel zorgen. Het is belangrijk om, om niet alleen te kijken naar het aantal kernwapens. Want zoveel kernwapens zijn niet nodig om heel veel vernietiging te bereiken. Waar we ons vooral zorgen over moeten maken is dat de, de grootmachten niet meer met elkaar spreken. Over de hele wereld hebben er negen landen kernwapens en Rusland heeft de allermeeste. De VS staat op plek 2. En meer over hoe het kan dat er meer kernwapens zijn bijgekomen... hoor je in de nieuwe aflevering van onze podcast Lang verhaal Kort... En sinds dit weekend kan niemand meer over de Haringvlietbrug rijden. Die belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland en Brabant... is acht weken dicht voor onderhoud. En dus moeten zo'n 66.000 automobilisten... elke dag even iets anders bedenken. Deze orthodontie-assistenten had geen trek in twee uur omrijden. En dus kwam ze met een andere oplossing. Dat ik vier weken vakantie opneem, mijn eigen tijd... en uh, drie weken mijn uren ergens anders inhaal met werken... en één week onbetaald verlof en dan kom ik op acht weken. Dus ik ben acht weken... Zeker thuis voor één dichte brug. Weer iemand anders heeft besloten om tijdelijk even in een camper te gaan wonen. Dicht bij haar werk. En daardoor was zij er vanochtend in elf minuutjes. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het dan wel af naar een graad of 15. Morgen hetzelfde als vandaag dan wel een paar graden koelen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan een paar korte files op de A4. De naar richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopenten Nieuwe Meer. Bijna 10 minuten vertraging.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 Seems to me that we broke our pledge To say goodbye to our secret old Those twisted thoughts they run down the drain Those twisted deeds will always call your name Call your name We left our promises to die alone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 Shameful His hip-hop's filled with remorse toch wel een beetje aangenaam afgelopen zaterdag uh, bij de speeltoren van Edam, want daar stond hij helemaal solo te spelen, deze dik kwakman, maar dat was onder de vlag van One Clueless Friend uh, dat is uh, het uh, album wat hij in 2017 volgens mij heeft uitgebracht het nummer Twisted, daar begonnen we mee uh, Alternatieve VM vanavond in teken van toch wel uh, een potje Dam. want uh, Lorem Ipsum komt straks ...vanaf 8 uur spelen. Nou, uh, misschien rollen ze hier om al af ...komen ze gewoon hier de studio binnenrollen. Dus we zullen dat allemaal gaan meemaken. En uh, bovendien, het is precies een jaar geleden... ...dat ze hier spelen. En dat is ook een van de twee leden... ...die afgelopen zaterdag ook bij Kaaspop... ...want daar had ik het over... ...want uh, Dick Wakman was daar ook... ...een van de spelers van het... Piers Songwriters Guild podium. Nou, daar hebben we nog wel het een en ander over te vertellen straks. Um, die daar ook stond te spelen. En uh, Michel Typ en Peter Steur... die deden dat uh, namens Lorem Ipsum. Die mochten dat afsluiten. Maar dat ging niet geheel zonder slag of stoot. Maar daar komen we straks nog wel even op. Hier is Cocabolo. Ik zou het bijna op zijn uh, Haags zeggen. Maar, het, uh, maar ja, het is instrumentaal en het lijkt... Moet je maar goed opletten op Carlos Santana. Er zit, een, uh, ja, er zit wel wat uh, Carlos Santana-achtige elementen in. Appaloosa! 2023 zal misschien wel het jaar een beetje worden van een andere band, Want dit is Sai Hollywood. Ook zij waren te zien op dat welbekende evenement zaterdag in Edam. Kaaspop genaamd. Daar hebben ze gespeeld op een beestenmarkt. Daar hebben ze gestaan. Daar moet je je nu niet heel veel van voorstellen van zo'n podium. Het was een beetje met een zeil erover en dat was het dan. Maar goed, een van de nummers die ze hebben gespeeld van die EP was Oh Well. En daarvoor hoorde je trouwens Coco Bolo met Appaloosa. Dit is Joyce Martens. Zij is geen onbekende hier bij de omroep van ZFM Zandvoort. Want entertainment for you heeft er al gehad. Haar laatste single. De neus van collega van hier binnen de omroep Fred Heij mankeert dus helemaal niks. Fred Heij doet zaterdagmiddag het programma Entertainment voor Jongen. En niet zo lang geleden had hij Joyce Martens te gast. Ik geloof twee weken terug. En wij mochten het genoeg smaken om vorige week de nieuwe single van Haarde te laten horen. Perfect! We gaan op naar het interview wat ik had met Wolfie, de EP omhoog. Hij heeft er al de nodige aandacht mee gekregen, ook op televisie... want hij is bij Nadja geweest, om te vertellen over zijn... Ja, ja, min of meer zijn verhaal, wat hij in het verleden heeft meegemaakt. Het is niet een heel gezellig verhaal, maar hij is er ook weer uitgekomen... En dat uh, is ook het gesprek wat ik een, nou, niet zo lang een tijd uh, geleden ook met hem heb uh, gehad. En hierop uh, getekend heb in Zandvoort zelf. Een deel daarvan is op uh, 3 voor 12 Noord-Holland uh, terug te vinden. Maar nu ook uh, de audio die erbij hoort. Uh, Wolfie met de EP omhoog. En daartussendoor uh, de gesprekken die ik met hem had.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 want ik weet zeker, het wordt beter. Ik ben nog niet waar ik moet zijn. Maar het is beter dan het was. Ik ken de bodem, zocht dat ik daar niet beland. En het doet pijn. Ik Kan niet vergeten, maar ik lach. Want ik weet zeker, het wordt beter met de dag. Het verhaal van Wolf. Wolfie, moet ik eigenlijk zeggen. Begint bij zijn vijftiende verjaardag. Eigenlijk min of meer. Met zijn vijftiende levensjaar. Want ja, het, hij heeft... En hij is bezig met een EP die hij uit wil gaan brengen op 2 juni. En die EP die eet omhoog. Maar daar zit natuurlijk een verhaal aan vooraf. Want um, om eerst daarmee te beginnen. Het, het heeft te maken met jouw situatie rond je e toen je dakloos werd. Ja, nou ja, het heeft eigenlijk in feite te maken met uh, mijn leven. <laughs> Ik schrijf sowieso altijd uh, vanuit eigen ervaring. Dus alles is wel introspectief. Ehm... Uh, maar ja, waar het mee te maken heeft vanaf jonge leeftijd, uh, een jaar of dertien kwam ik in een instelling terecht. En uh, daarna nog een aantal jaar bij mijn vader gewoond, nog naar begeleid wonen gegaan. Uh, daar werd ik eigenlijk al heel snel weggekikt, omdat ik me niet echt aan de regels hield. Omdat ik ook al het gevoel had dat ik overal werd weggestuurd. Dus op een gegeven moment ga je het dan ook maar waarmaken. Als mensen je op een bepaalde manier beschouwen, dan is het toch een makkelijke manier om je te kunnen identificeren. Nou, dan ben ik wel dat. Nee, dat merkte ik heel erg in mijn gedrag, dat ik dus ook... Uh, ja, ...me niet hield aan de regels die werden gesteld. En uiteindelijk ben ik op straat beland, eigenlijk al heel, heel jong, jaar of vijftien was ik. En dat was bij vrienden, maar ook bij vriendinnetjes die ik destijds had. Uh, eigenlijk alle mogelijkheden zoeken om ergens te kunnen verblijven. Dus dat resulteerde eigenlijk heel erg in leven met de dag. Uh, eigenlijk bezig zijn met oké, okay, waar ga ik vandaag slapen? En niet zozeer met morgen of overmorgen. Uh, wat er dus ook voor zorgde dat ik niet echt iets aan het bouwen was voor de toekomst. Dus soms als ik wat langer een plek had, uh, ja, dan, dan, dan kon ik daar een tijdje blijven. Maar op het moment dat dat dan wegviel, viel, ik eigenlijk weer in hetzelfde zwarte gat. Omdat ja, ik had eigenlijk geen stenen gelegd om, om, om verder te kunnen. Uh, dus dat heeft me eigenlijk heel lang... Uh, heel lang tegengehouden. En dat, was eigenlijk een, dat kwam door een negatieve manier van denken. En ik merkte dat ik met die negatieve manier van denken... eigenlijk nog meer negativiteit aantrok. Mm. En eigenlijk het keerpunt is geweest. Uh, dat is natuurlijk niet van het een op het andere moment gegaan... als in een film. Maar... Het is heel gefaseerd gegaan. Ik kan bijvoorbeeld uh, wel, een, wel een verhaal vertellen. Mm. Ik, zat op, ik, zat, ik stond op een gegeven moment in een snackbar met uh, een vriend van mij. En uh, we gingen gewoon een patatje bestellen. En uh, ik loop naar die man toe. Ik zeg nou, goedenavond. Uh, mag ik uh, dit en dit en dit? Uh, en hoe lang duurt het ongeveer? En, uh, nou, en op een gegeven moment uh, komt die vriend naar me toe en die zegt van... Ben je, ben je wel helemaal... Uh, is, gaat alles wel goed? Ben je, ben, je, ben je ziek of zo? Dus ik kijk hem verbaasd aan van... Hoe, wat bedoel je? Hij zegt, goeiedag. En, en uh, hoe lang duurt het? En de manier hoe, die, hoe je het gewoon zei of, of fijne avond of whatever. Maar gewoon de manier hoe je met die uh, mensen communiceerde dat ben ik gewoon helemaal niet van je gewend. Je bent altijd heel gesloten. Mm -hmm. uh, en uit eigen ervaring kan ik zeggen dat die geslotenheid die ik vroeger altijd had... Ja, die werd eigenlijk vaak wel door mensen gezien als een soort van arrogantie. Maar uiteindelijk was het natuurlijk gewoon, ja, een manier om, om ja, een soort zelfbehouding. Uh, maar ja, als je er dan op een gegeven moment achterkomt, dat die muur die je hebt gebouwd om, nou ja, spreekwoordelijk het donker tegen te houden, net zo goed ook het licht tegenhoudt, ja, dan kom je dus eigenlijk geen stap verder. Um, maar het moment dat ik eigenlijk besefte dat positiviteit net zo aanstekelijk werkt. Um, en dat als je een glimlach krijgt van de persoon achter je, omdat je de deur openhoudt, dat je die glimlach meekrijgt. En dat je hem weer kan geven aan iemand anders. Mm. En uiteindelijk op lange termijn, ja het kost je net zoveel moeite als negatief zijn. Misschien kost het je meer moeite als negatief zijn. Maar het kost je minder energie. Want het levert je meer energie op, waardoor het weer makkelijker wordt de volgende keer om weer positief te kunnen zijn. En dat is met negativiteit, was dat niet zo. En eigenlijk was het gewoon een moment dat er een knop in mijn hoofd omging van, ja ik kan nu gewoon niet meer op die manier, ik kan niet meer zo negatief denken. Omdat ik gewoon echt begon te zien van, uh, ja wat ik wilde zien en, en juist de kansen kon spotten als ze langskwamen. Hm. Ik dat mogen niet lijken op de thee Dat ik nu niet meer krijg wat ik krijg Altijd van A naar B Nog steeds zo mooi. Maar nu sta ik zeker Ik heb nooit aan de weis, over Zoveel steek yeah. Ik blijf in bewegen Liefde hulp uit en dan mijn Ik kan geen shelter voor de regen Rekeningen van verzekering maar ik vond nergens ingeschreven Weer dat die tijd was, ik steken blind yeah. dan langzaam maar zeker al ik die meters in, zo je er nu wat in de making is, nee Ik heb te lang al getimed Op al die kansen, ik wacht nu niet meer Ik weet dat doe niet lang voor een shine Ik focus alleen op mijn target Ik weet dat het nu niet meer glipt om mijn hand. Volg maar Kies met mijn volle verstand, dit is een andere tijd. Ik ben niet van plan om nog achter te blijven. Ja, dit is een andere tijd. Denk nu niet meer aan wat was. Ik denk aan de future als ik maar niet opzij. Ja, zo is het allemaal beter. Ik weet het, maar straks is ze aside. We zoeken naar andere wegen. Ik meen dat we hadden geen kaart. Ik ben al te lang aan het kruinen, yeah. ja Ik heb te lang al getimed Ik zie die shit nu als een En Ik zie nu pas in welke race ik zit, ja yeah. mooi me niet veel, blijf strak op mijn pad Achteraf, kom ik er nog goed vanaf. Doe me niet veel wat je nu vindt van mij Ik ben nog steeds op de kruin, Ik heb te lang al getimed Op al die kansen, ik wacht nu niet meer Ik weet dat u niet lang voor we shine ik focus alleen op mijn target Ik weet dat het, het nu niet meer glipt op mijn hand. Kies met mijn volle verstand, dit zijn andere tijden Ik ben niet van plan om nog achter te blijven, yeah. ja dit zijn andere tijden Denk niet meer aan wat was Ik denk aan de future als ik maar niet opzijde yeah. Zo is het allemaal beter, ik weet het, maar straks is het silent We zoeken naar andere wegen, ik meen het, we hadden geen keiders Ben al te lang aan het ja Ja, want dan komt natuurlijk nu het uh, verhaal muziek, want die levenservaring die je dan op dat moment denk ik opdoet als jongere, uh, komt tot uiting, denk ik nu, in die hele EP. Klopt dat? Ja, zeker. Ja, het is, het is eigenlijk, deze EP heet Omhoog, uh, omdat het eigenlijk, het beschrijft eigenlijk mijn reis omhoog. Daarom is de eerste track van de EP, zeg maar nummer 1 van de EP... is ook uh, bodem. Dus we beginnen van, bij de bodem. En dat vertelt zeg maar, langzamerhand het verhaal. Uh, daarna komt de track Attitude... omdat ik mijn bepaalde houding heb moeten aanmeten... om daardoor heen te kunnen komen. Dan komt de track Homies, omdat ik lotgenoten had gevonden. Uh, en dat slaat dan ook meteen weer op de volgende track... Want dat is geen guidance. En dat gaat er eigenlijk over van... Ja, we houden allemaal geen guidance. Want je zult toch merken dat je ook de mensen om je heen aantrekt. Ja. Die ook in meer of mindere mate een mindere band hadden met familie. Of op een bepaalde manier. Die loyaliteit ga je heel erg bij elkaar zoeken. Ja. Uh, maar dat zorgt er wel voor dat je een soort van front kan vormen. Ja. En ik denk dat die, die track uh, dat soort van heel goed uh, voor mij... Uh, uitbeeld mm -hmm. uh, En dan na geen guidance komt eigenlijk de track omhoog. Dat is een boodschap aan mijn zusje om altijd te blijven geloven. En dat het nooit te laat is voor een nieuw begin. En waarom zit die track bijna aan het einde van de EP? Omdat ik eerst die reis moest maken om te weten dat, dat het ook altijd nog kan. En, en, en, en dat je gewoon moet geloven in jezelf... Voordat anderen in jou kunnen geloven. En dat het valt of staat daarbij. Dus hoe mooi is het als je dan iemand anders kracht kan geven. Bovendien is het natuurlijk mijn zusje. Dus ik wens haar het beste op de wereld. Maar het is niet alleen voor haar. Het is voor iedereen die in die zin in een uitzichtloze situatie zit. Dat je gewoon altijd weet... Het is altijd nog mogelijk. En dat, dat, dat, om dan even terug te gaan op, op het verhaal. Dat komt bij mij bijvoorbeeld vandaan dat ik, ik heb momenten gehad. dat ik bij een vriend sliep. en dan lag er een matras op de grond. en daar sliep ik dan. En was ik, ja, voelde ik me gewoon echt niet oké. Okay. en was ik heel veel aan het drinken. en speelde ik zelfs met de gedachte van. ja, voor mij hoeft het eigenlijk allemaal niet meer. Niet dat ik actief zelfmoord probeerde te plegen, maar ik dacht wel van waar doe ik het eigenlijk allemaal nog voor? En toen ik de volgende dag wakker werd op dat matras op de grond, dat was het niet eens een hoeslaken of zo, het was gewoon echt alleen een matras. Uh, en ik zag het licht door de Luxaflex, was het volgens mij komen. En, het, en, het, en op dat moment voelde ik gewoon de lasten van mijn schouders afgeleiden, of in ieder geval lichter worden. En echt het gevoel van, oké, okay, maar ik heb weer een dag. Ik heb weer een kans. En ik heb weer een begin. Het hoeft niet de uh, continuation te zijn van, van, van gisteren. Hmm. Ik kan er gewoon iets nieuws van maken. En ik denk dat die boodschap heel erg verwikkeld zit in het nummer omhoog. Nou ja, na omhoog. Was even een kleine uh, uh, uh, ditor. Uh, na het nummer omhoog komt het nummer has -beens. En in has blik ik zeg maar helemaal terug op... hoe het was en wat dat heeft betekend voor hoe het nu is. En dan het allerlaatste, de allerlaatste track overdoses gaat er eigenlijk over van... als je er toen niet bij was, dan hoef je nu ook niet meer aan te haken. Want ik heb die hele reis alleen uh, uh, doorgemaakt. Want voor mij voelde het soms wel, zonder daarbij namen te noemen... maar voor mij voelde het soms wel alsof ik al die hindernissen heb belopen um, en de, de, de, de, de struiken door ben gekropen met dorens en, en, en, en ik kom helemaal nou ja, verwond aan de andere kant en daar staat dan iemand die dan het pad met me verder wil lopen die mij in eerste instantie uh, niet mee heeft genomen op het pad zonder uh, obstakels of hindernissen en ja, daar ging die track eigenlijk over. Dus het klinkt als een hele vrolijke op uh, tempo track. Dat is het natuurlijk ook. Maar voor mij zit er ook weer echt een boodschap in verscholen van... Ik heb het allemaal alleen gedaan. En um, ja, voor mij, hoeft, voor, voor mij komen bepaalde dingen misschien gewoon te laat of ofzo. Ga niet meer nodig, laat me het zo stellen. Zelf in de weg, ik ken het al, Maar dat geeft ook niet, ik heb je omhoog Tel me waarom jij het zo ziet Laat het los, nu het nog kan Want dat helpt je zo niet Je geeft het niet eens meer een kans Ik zie je ben lonely wat de dag, soms met de nacht Je gelooft niet, laat niemand meer dicht bij je op. in je dromen, je wacht door dat iemand je komt helpen, maar je hebt jezelf al vaker bedrogen, komt een dag dat er iemand je komt helpen, yeah. maar je moet jezelf eens beloven, zitten natuurlijk bij de EP uh, ook wat clips, want je hebt al een aantal van die clips opgenomen, uh, maar er is er ook een die er een beetje uh, in het oog springt. Dat is Homies. Um, wat is daar nou zo bijzonder aan, aan die clip? Nou ja, het zijn inderdaad drie video's. Uh, bij de Homies video denk ik dat ik het concreet laat zien uh, hoe die situatie eigenlijk echt voor mij was. Je ziet me daar ook daadwerkelijk lopen met een vuilniszak, met mijn kleding erin, mm. over straat, van eigenlijk locatie naar locatie. Uh, het einde van de clip is ook weer symbolisch, want op een gegeven moment loop ik dan naar huis... doe ik de deur open en staan mijn vrienden daar op mij te wachten. Ja. Dus eigenlijk wat ik in die clip laat zien is een... en je ziet ook zwart-wit beelden als een soort van uh, terugblik. Ja. Dus je ziet me op een gegeven moment op een matras met, uh, met een jointje... En um, echt, echt alleen dat matras op de grond. Eigenlijk komt dat wel overeen met dat verhaal wat ik eerder vertelde. Ja. Um, maar later zie je me dan mijn eigen huis binnenlopen en mijn vrienden wachten dan op mij. En dat staat eigenlijk symbool voor ja, de reis die ik heb doorgemaakt. Uh, hoe ik uiteindelijk toch een plek voor mezelf heb weten te creëren. Um, ja, dus het vertelt eigenlijk het hele verhaal van mijn dakloos-thuisloos zijn tot het moment dat ik eigenlijk de sleutel in de deur kon steken en het slot kon omdraaien en, en naar binnen kon lopen. Ja. En het gevoel wat dat met zich meebrengt. Ja. Um, Afsluitende vraag is natuurlijk van ja, want uh, je maakt muziek. Je bent, zoals je het zelf eigenlijk zegt, artiest. Um, want. Dat hele verhaal wat je nu net vertelt. Ja, dat kan je natuurlijk mooi gebruiken. Eh, voor, voor het materiaal wat je, wat je uitbrengt. Eh, is er nog meer wat je, wat je gaat uitbrengen. En dat je het ook daaraan kan ophangen? Uh, ja, er komt zeker nog heel veel, heel veel nieuwe muziek uit. En ja, daaraan kan ophangen. Kijk, het is gewoon zo. Ik schrijf muziek heel erg vanuit mezelf. Vanuit mijn eigen gevoel. Vanuit mijn eigen ervaringen. Dus het is eigenlijk niet meer dan... Ja, vanzelfsprekend dat mijn verhaal, mijn manier van denken, de reis die ik heb gemaakt. Al die dingen, dat is de leidraad van mijn muziek. En dat zal het denk ik ook altijd wel blijven. Omdat al mijn muziek heel erg autobiografisch is. Uh, en dus voor mij ook een helende werking heeft. Niet om, uh, uh, ja, het is misschien een beetje cheesy of zo, maar een therapeutische werking. In, in, in, in veel gevallen. Vaak kan je ook pas een nummers schrijven, ergens over. Uh, als je er net een beetje overheen bent. Hmm. Omdat dan kan je het ook uh, vanuit de helikopterview, zeg maar, bekijken. En misschien ook uh, zien dat je een andere keuze had gehad. Of juist helemaal geen keuze had gehad op een bepaald moment. Uh, maar daarom hou ik van muziek. Het is, het is echt iets waar ik voor leef. En uh, ik zou niet zonder kunnen. Um, ja, nog. Echt? En dat is dan echt de afsluitende vraag, want je hebt al wat, wat uh, dingen laten horen voor het publiek, maar wat waren daar de reacties uh, op? Nou, ik heb onlangs een uh, luistersessie gegeven in de flagship store van de TNO in Amsterdam. Uh, en uh, ja, dat was eigenlijk echt geweldig. Was beter dan ik me kon wensen, was eigenlijk heel succesvol. Uh, het stond helemaal vol. Iedereen was enthousiast. Ik had, uh, op een gegeven moment heb ik uh, de cover van mijn EP heb ik uitgeprint. Heb ik op de counter neergelegd. En had ik een aantal stiften daar neergelegd. Waarom? Omdat ik alle covers, de lettering van mijn covers, heb ik allemaal zelf getekend. Dit komt vanuit een graffiti verleden. Ik heb heel lang uh, graffiti gedaan. En ik hou heel erg van kunst en eigenlijk dingen creëren die er een seconde geleden nog niet waren. Uh, dus dit heb ik ook gedaan met mijn covers en eigenlijk alle lettering zelf gedaan. Dus wilde ik eigenlijk mijn aanhang, om het zo even te noemen, ook de kans geven om dat voor mij te doen. Dus zij hebben op die poster hebben zij uh, ja, eigenlijk hun ervaring opgeschreven van die dag, of een bemoedigende boodschap, of ja eigenlijk uh, van allerlei uh, berichten en teksten. Uh, en die heb ik uh, in mijn huis opgehangen. Uh, ik moet alleen nog even een mooie lijst vinden. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja, het was echt gewoon geweldig om te doen. Heel erg leuk dat mijn muziek zo wordt ontvangen. Heel erg, uh, heel erg. Ja, ik vond het ook gewoon heel tof om een extra dimensie te kunnen geven. Want ik heb ook stukjes verteld over eigenlijk wat ik vandaag ook tegen jou heb verteld, de opbouw van de EP. En waarom zit het zo in elkaar? Waarom begint het bij dat nummer en eindigt het bij dat nummer? En dat heb ik eigenlijk heel erg kunnen uitleggen tijdens die luistersessie En ik merkte dat, ja, dat ik mensen echt, misschien een beetje pretentieus, maar ik had het gevoel dat ik ze echt mee op reis heb genomen. En dat was eigenlijk mijn uiteindelijke doel. Dus in die zin, ja, ja kom ik eigenlijk terug op wat ik eerder zei. Ik had me, ik had me niet beter kunnen wensen. Mix die konjac met een nieuwe doos Dus al gedachten gaan op je smoke Nu gaat het goed met mij, je ziet Ik heb je niet meer nodig Al die jongens uit mijn team stijgen naar nieuwe hoogtes Ik heb het onlak, ik ben niet te klonen in het up, ik heb nieuwe flows Mix die konjac met een nieuwe doos Dus al gedachten gaan op in smoke In een kans, Ey. Ik show je meteen wat ik weet dat ik kan, Ey. We zoeken nog steeds naar een betere dag, Ey. En niet zonder reden verbreken contact Ik geef nu geen vak yeah, White trash Ik swipe al die moods op mijn slide yeah Ik was even weg, maar ik ben right back Ik kan niet goed keren met mijn finance Ik bezorgd mijn stress yeah. Ik wist om mijn naam is voor nieuwe dromen Wist om mijn tijd voor een nieuwe loge Ik wil ook thuis in mijn chain Ik wil alleen voor ons Ik ben altijd altijd de same Crowd to me, I'm forever long Forever long Yeah, dan moet toen de tijd niet zien Dan moet je nu niet komen All these things ik ben awkward, never mediocre Fuckin' it up, ik heb nieuwe flows Mixed die kon je op met een nieuwe doos Is al gedachten, gaan op een smoke Nu gaat het goed met mij, je ziet Ik heb je niet meer nodig Al die jongens uit mijn team Stijgen naar nieuwe hoogtes Ik heb het all -like, ik ben niet de clone Fuckin' it up, ik heb nieuwe flows Mixed die coin op met een nieuwe doos Dus al gedachten, gaan op en smoke Nou, Je hebt het uh, laatste half uur, bijna het laatste half uur... Uh, kunnen luisteren naar een interview wat ik had uh, met Wolfie. En dat ging over de EP omhoog. Nu weer tijd voor andere zaken. Namelijk Sylvia mee, want die had vorige week haar single uitgebracht. What one out! <middels> Fit better, but I don't think I can wait. I've been fighting every reason, try my best and breaking knees. Bye. Van Joost Lambertus. Hij komt uh, morgen uit. Het nummer dat heet Ending of Forever. En daarvoor hoorde je Sylvia mee. En Odd One Out voor uh, Walter Sans. Want uh, oh. die is enorm liefhebber van de muziek van Flora. <totstuk>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 Met een nieuwe single die ze deze week heeft uitgebracht Paris Het is dus geen liefdesliedje, zegt ze Het is een haatliedje Dus dan weet je dat ook weer Tot het nieuws van 8 uur Dan draaien we er nog eentje En dat is Bruno Rocco en Can You Feel The Fire